Dan kan je dat richten op het probleem natuurlijk. Ja, en, en, en daarbij komt ook... We hebben natuurlijk jong en oud door elkaar. En het kan ook voorkomen dat een hulpvrager bijvoorbeeld twee maatjes krijgt. Eentje die op administratief gebied gewoon heel goed is. En een ander die op coachingsvlak heel goed is. Jullie uh, hebben twee uh, aanvragen in de maand. Uh, is ja. dat sociaal weinig of is dat veel?